Verbij ver de welvaart vandaag. Sterven nog mensen van honger? Vraag niet hoe kan dat bestaan. Mannen en vrouwen en kinderen, mensen precies zoals wij, stammen daar Miljoenen ogen, gevuld met een traan. Miljoenen ogen, van klein en groot. Zwarte ogen, die vragen om brood. Zij vragen slechts om wat eten, dat is hun grote gemeen. In een welvarende wereld, waar zoveel voedsel toch is. Laat al die zwarten toch weten, bij al hun honger en pijn. Dat wij niet lang slechts van buiten, maar ook van binnen nog zijn.